Uh, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, goedenavond. Wij zijn... Uh, ik ben... Uh, wij, wij zijn Tom Brom en Jan Ruijs. Ja, jij bent Jan Ruijs. En jij bent Tom Brom. Ja. Tans volgt de uitzending van de overheid. Ja, dat Over de rijksteden over zee. Spreek tot u de minister van Feestelijkheden van Suriname. Zijn excellentie uh, uh, uh, Franklin uh, um. Toeter Lampion. Hé, hey, moet je horen, ik heb hier. Uh, een, ik zal iets achter zetten hoor. Ik heb hier, uh, Ook Suriname heeft Moederdag gevierd. Eén woord van dank schiet nou, mee te kort. Ik wil hier uh, iets mee gaan doen, de de hè? Wacht even. De hand gewerkt hebben. I, uh, dit is een hartstikke leuk stukje, maar dat wil ik dus uh, gaan combineren met andere stukjes zodat je dus een heel ander programma krijgt. Oh, oh, wat zit Zet even uit? Ja, wacht even, wacht even. En nu weet waar wat? Oh, dit was allemaal. Nou ja, uh, dat is niks aan het doen. Uh, ja, hij staat uit. Nee, maar ik heb wil dus dit opnemen. En dan uh, op een bepaald moment, moment zegt hij iets. En dan wil ik dan toen helemaal achteraan zetten en dan. Ja. Nou, zo een heel, uh, allemaal grappen en gerollen, we hebben een feestje thuis binnenkort en dan uh, het lijkt me... Je wil een gaan. hele band samenstellen. Ja. Van allerlei ja. dingetjes. Ja. Maar nou, dat kun je gewoon achter elkaar zitten dan toch, of niet? Ja, dat kun je, dat kun je allemaal achter elkaar monteren, ja. Maar oh, he, daar je oh, ja, te monteren. ja, monteren heet dat. Nou, is, als je, maar dat is toch heel eenvoudig. is dus gewoon uh, afknippen ja, en aan elkaar plakken. Het is uh, niet zo moeilijk. Als jij bijvoorbeeld uh, Toon wat jij wil, uh, als je bijvoorbeeld uh, tonermans, uh, hebt met leg neer die bal. Ja. En uh, je wil het erachteraan hebben van wim kan met dat is logisch. Ja, dat zegt hij altijd Dat vind ik leuk joh. Maar, ja. nou, dan knip je achterbal. Knip je de band door. Ja. En een knip je bij het stukje band waar Wim kan op staat met Das Logisch. Knip ja, maar dat je... heb ik allemaal opgenomen. Ja, nou, dan knip je vlak voor Das Logisch, voor de van D de de van Das Logisch. Ja, nou dat vind ja. ik vanzelf wel. Gewoon voor Das Logisch. Ja. En nou, dat plak je aan elkaar. Zal ik eens, wat jij bedoelt is dit. Ik heb hier wel een stukje band en dan zal ik eens kijken of je... Nou, laat ja, me even. een stukje, stukje, stukje tekst. Ja. Met de achtermuziek. En dat is dan, dat, uh, op een gegeven moment houdt de tekst op en dan begint ja. de muziek. Ja. En op dat punt daar zit een las een, een, een, een montage En heb knip je ik, gewoon in die geknipt. kant. Ja, ja ja dat heb ik al kant en klaar dus nou, ik heb we... eerst een stukje, een stukje tekst dan een stukje muziek en dan op die overgang daar heb ik geknipt nou nou ja laten we eens horen dan uh, u vraagt mij waarom de olieballen van mijn eigen moeder er bij mij beter in gaan dan de olieballen van mijn schoonmoeder nou, ik hoor. zal het even voor u tekenen. Dus dit is nou, uh, uh, hoe zei je dat nou, een knip, een las? Uh, het is gemonteerd. Het is gemonteerd? Ja. Dat stond is, niet zo op die plaat? Nee, dat staat niet zo op de plaat. Nee, nee. Nou, ik had dus uh, uh, een stukje tekst, hm. en ik had een stukje muziek. En dat heb ik... Uh, dus heb je nou aan elkaar Even De bandenkom uit. Hm. Het heb ik gewoon aan elkaar geplakt. Oh prima, nee, maar dat uh, is uitstekend. Nee, ik moet nou weg, hoor, want ik heb er nog een hoop dingen te doen. Ik moet die band ook nog maken voor de verjaardag van mijn moeder. eh... Ja. Uh, nou ja, dan. Uh, nou, er gaat nog wel wat tijd in zitten, denk ik. Ja, god, maar, maar ik moet nog huiswerk en zo maken, dat is toch wel een beetje lastig. Nee, hey, voor, uh, ja, voordat ik het vergeet, vergeet voor de volgende keer uh, niet wat dingen te kopen. Ja? Zoals een schaartje, een antimagnetisch schaartje. Oh. Dat hebben we echt nodig. Moet het echt antimagnetisch zijn? Hè? Ja, het moet echt antimagnetisch zijn, want als het wel magnetisch is, dan uh, knipt het niet alleen maar. Dan doet het nog vele andere dingen ook. Het moet een antimagnetisch gaatje zijn. Ja. En het moet een, uh, wat je ook moet hebben, is een stukje plakband, een rolletje ja. plakband. Ja. Geen gewoon een rolletje plakband, maar speciaal plakband om banden mee te plakken. Bandplakband. Bandplakband, maar moet je kopen bij je bandrecorderhandelaar. Ja. ja. En een plakmalletje. En een plakmalletje. Nou, dat schrijf ik even op. Wacht even hoor. Ja. Uh... Dat is dus een anti-magnetisch gaatje. Band. Ja, een anti-magnetisch Wat kost dat ongeveer? Nou, ik denk dat het bij elkaar en kost. En een plakmalletje, hè? En een plakmalletje. En je hebt zelfs plakmalletjes met gaatjes er al vast. Nou ja, ik heb weer geld gekregen van meneer Wijnands. Trouwens, ik krijg nog 15 gulden van jou. Tot zover dan.